Dit jaar staan wij te zweten op de stijgers En zo krijgen we ons kostje bij elkaar Ja, met hamers en met truffels en met spijkers Dan knallen wij er tegenaan, dat is geen bezwaar Maar soms gaan we met vakantiebon En een dag of veertien naar de Spaanse zon Geef ons maar ben in Spanje, ik ben tot aan mijn bips verbrand.